Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het aantal. Die in Nederland meldt is vorige week plotseling fors afgenomen. kwamen er twee weken geleden nog 4200 vluchtelingen binnen. vorige week was dat aantal bijna gehalveerd tot 2400. staatssecretaris Dijkhoff zegt in een reactie. dat hij geen reden kan geven voor de afname. Minister Van de Steur zegt dat er inschattingsfouten zijn gemaakt rond de foto van Volkers van der Graaf. Medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Reclassering en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wisten dat er vorig jaar juni een foto zou worden gemaakt van de moordenaar van Pim Fortuyn. Maar toenmalig minister Opstelte is niet geïnformeerd over de precieze datum van publicatie. Van der Steur betreurt de gang van zaken en wil dat de communicatie verbetert. Hij zegt dat er voor de voorwaardelijke vrijlating van Van der Graaf... al veel overleg is geweest over het publiceren van een foto. Litouwen heeft 21 panzerhauwitsers gekocht van Duitsland. Het Litouwse ministerie van Defensie zegt dat ze nodig zijn... vanwege de situatie in onder meer Oekraïne. Het land maakt zich zorgen over zijn veiligheid. Het Baltische land koopt ook panzervoertuigen... en commando van NAVO-partner Duitsland. In totaal is ruim 16 miljoen euro met de koop gemoeid. Sin Veen-leider Adams wordt niet vervolgd in een oude moord- en ontvoeringszaak. Volgens het OM in Noord-Ierland is er onvoldoende bewijs tegen de politicus. Een inmiddels overleden IRA-lid had verklaard dat Adams opdracht had gegeven voor de moord op een protestantse vrouw in 1972. Adams is leider van de uit de IRA-voortgekomen politieke partij Sinn Féin. In mei werd hij verhoord in verband met deze zaak. Adams zei toen dat hij onschuldig was. Het weer. Vanavond overal vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of vijf. Op sommige plaatsen vorst aan de grond en er kan een mistbank ontstaan. Morgen zonnig. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... staat tussen Hendrik Iedl Ambacht en Gorkum 19 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug 2 kilometer. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. T -T -M -M. Met. Met. Nu de muziek boulevard. <mogelijk> <mogelijk>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 Wings, your little wings And I take you to the sky la, la, la, la. That morning I Come on, baby There's nothing gonna harm you to be You fall off from your eye Een het ritme van Zandvoort Ook op internet www.zfmzandvoort.nl I don't know what good is tomorrow if nothing's right today